De bemanning zei kort voor de crash dat na een olielek een van de motoren in brand stond. De luchtvaartautoriteiten willen nu eerst uitzoeken wat precies de oorzaak is van het ongeluk. Het is de derde crash met een Antonov in een paar maanden tijd. De Tweede Kamer wil dat er snel een einde komt aan de verwarring over het steunpakket aan Griekenland. De Kamercommissie van Financiën houdt nog volgende week een debat over het pakket, dus nog tijdens het reces.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 De Franse banken zijn volgens analisten de nieuwe zorgenkinderen op de beurs, omdat ze veel geld hebben uitstaan in Italië en Griekenland. Ook op Wall Street worden verliezen geleden. Meteen na de opening dook de Dow Jones in het rood en staat nu op een verlies van bijna 4 Het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en af en toe regen. Morgen in het Noordoosten nog regen, verder overwegend droog. In het Zuidoosten zonnige periode. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Onze gasten vertrok op haar zestiende met haar viool onder haar arm naar Spanje, woonde een tijd in New York waar ze bij Starbucks koffie werkte en intussen haar eerste roman voor volwassenen schreef, Leopold, die goed werd ontvangen, en nu debuteert ze als jeugdboekenschrijfster met het hartveroverende Ik heet Olivia en daar kan ik ook niks aan doen. Hier is Joey Smit. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Joey, ik heet Olivia en daar kan ik ook niks aan doen. Dat is de titel van je boek. En jij heet Joey Schmiets. Joey. En Joey Schmiets. En daar kan jij wel wat aan doen. Daar kan ik wel wat aan doen? Ja. Ik kan me anders noemen. Want het is niet je echte naam. Oh, op zo'n manier. Ja, maar dat is geheim, hè, hoe ik echt heet. Ja, dat wil je niet, hè? nee. Waarom niet? Um, het is niet een gewoon pseudoniem, want je heet voor iedereen Joey Smith. Ja, dat heb ik. De, toen ik naar Amsterdam kwam, heb ik besloten dat ik Joey heette. En uh, sindsdien is het zo. En hoe oud was je toen je naar Amsterdam kwam? Vanuit Oegstgeest, Leiden? Uit, uit Den Haag kwam ik toen. Mm -hmm. Toen was ik 15, denk ik. Ja, 15, bijna 16. Besloten ja. om bij je ouders te vertrekken? Ja. Terwijl het daar toch heus wel leuk was? Precies. <laughs> En toen dacht je, dan moest ik ook maar eens een andere naam nemen. Ja, ik was wel aan het oefenen met andere namen. Want ik dacht gewoon, die ik heb, die past gewoon echt niet. Ze had gewoon dit als, ja, als een foute jas. En, uh, was het een heel truttige naam? <laughs> Dat was een hele truttige <laughs> naam. <laughs> want jij ziet er stoer uit. Spijkerbroekje. Uh, ja, stoer. Goede laarzen, stoere ja. laarzen. Zwart truitje. Ja, niks aan nou, de ja. hand. Ja, ja, ik denk wel dat die stoerder moest. Een soort Olivia, zo'n soort naam. Een soort Olivia, ja. Ja, denk het wel. Ja, en dan met name het tikje ouderwetse ervan. Wat ik bij Olivia eigenlijk ook wel leuk vind, persoonlijk. Maar aan mijn eigen naam vond ik dat een stuk minder leuk. En hoe heb je, heb je het je ouders kenbaar gemaakt? Nou, die heb ik volgens mij pas jaren later gezegd... want zij bleven me gewoon bij mijn oude naam noemen... heb ik ook gezegd dat dat mocht... Ja, ik denk dat ze het gewoon zo so, vrienden nee ja, nou ja, maar niet. Ja, het is mee, zij, zij begonnen erover: van, goh, iedereen noemt je nu Joey, moeten we dat dan ook gaan doen? Mm -hmm. En toen dacht ik: nou ja, als er ergens mensen ter wereld zijn die dat niet hoeven, dan zei zij dat natuurlijk. Dus, uh, maar toen zei ze: nou dan gaan we je ook Joey noemen. En zij noemen je nu ook Joey. Ja. En waarom werd het Joey? Heb je daar lang over na moeten denken? J -w, w van Willem I. Ja, nou, het was eerst. Het is nog Jorrit geweest en het is ja, Jorrit. <laughs> ik, ja, ik was heel. Toen, ik was dus. Ik was dus heel vroeg uit huis en ik um, ging heel veel liften. En als je heel veel lift, ik had een vriendje die had een vader die woonde. Die was hippie. Die woonde in een tipi in Engeland en eigenlijk in Cornwall op, op het puntje. En daar gingen we dan heel vaak naartoe. Want we gingen niet naar school natuurlijk, want nee. dat, dat deed je niet. Fijn zo'n dorp. <laughs> ja, echt leuk, was dat? Vonden wij ook. En, uh, en dan kon je heel goed oefenen, want dan stapte je elke keer in een andere auto. En dan was het natuurlijk, vraag ze altijd van, hoe heet je? En dan, nou, dan probeerde ik dat, en dat vonden ze een beetje moeilijk. Het was Jorrit, of dat snapte ze dan niet helemaal. Mm -hmm. En Iemand zei ook dat het op Norrit heette, uh, rijmde. Nou, dat vond ik heel stom. Wel handig voor vakantie. Ja, maar dat is niet cool, hè? Dat is niet nee. cool als je naar iets... Uh... Nee, dus dat, toen was Jorrit weer van de baan. En op die manier heb ik... Ja, waarom nou Joey werd? Dat weet ik niet. Ik weet nog wel dat ik toen dus in Amsterdam... Uh, voor het eerst naar school ging. En dat ik had een, een beetje pinnige leraar Nederlands. Die zei, uh, Joey, Joey, hoe schrijf ik dat nou weer? En dat ik toen echt voor het eerst zag, oh ja... Um... En toen zei ik dus J-O-W-I... Want uh, dat is de Nederlandse spelling. Het leek me dat hij dat dan wel zou waarderen. als ik het. Uh, dus dankzij klopt. die leraar Nederlands uh, hebben het, wij nu ja. deze Joey ja. tegenover. En dat gezien. is ook waarom heel veel mensen Joey zeggen. Want dat zei ja. hij dan ook. Want er staat eigenlijk Joey. Nou ja. Ja. En zo is, het, uh, zo is het gegaan. En, en dat Schmieds of Smit, hoe spreken we dat uit? Schmieds. Schmids, dat dat, is, wel echt, dat ja. is wel echt de naam van jouw ouders, ja. van je vader nog. Ja. En had je, voelde je je nou niet naar ten opzichte van hun om, om je naam... die zij toch waarschijnlijk heel zorgvuldig hebben uitgekozen... na lang wikken en wegen, om die dan zomaar te veranderen? Het voelde heel noodzakelijk. Het voelde echt wel... ja die, Het is wel 15 man. Ik, denk, ik was echt een soort heel explosief. Dus eigenlijk voelde alles noodzakelijk wat dat betreft. Mm -hmm. Maar dit ook. Het voelde echt alsof ik ergens uit was gebarsten... En ja, het, nou ja, als je dat, het, het, het spreekwoordelijke ei uit bent, dan kan je moeilijk nog ei heten. Dat kan gewoon niet. Dan, dan moet je op zijn minst kip gaan eten. <lacht> of, en dan is Joey nog altijd beter natuurlijk. Dus ja, nee, zoiets was het echt. Het moest echt. En het was ook echt wel, um, het was wel heel fijn toen ik die naam vond. En ik herinner me ook nog wel dat er wat volwassenen waren die een beetje minzaam zeiden. Ik heb me ook nog wel eens anders genoemd toen ik zo jong was als jij. Gaat het gaat wel weer over. En toen dacht ik, dat gaat dus niet meer over. Nee, dat ben ik altijd wel. Uh, dat, dat, nou ja, nee. Dat, en dat blijkt zo te ja, zijn. En dat blijkt ja. zo te zijn. Sterker nog, er liggen hier nu uh, twee romans, waar die naam opgeschreven zijn. Joey Schmid. Het staat best uh, goed, hè? Le <lacht> het staat goed. ja. Een heel mooi boekje is dit, uh, Leopold. Dat was uh, Je debuut. Ja. Uh, een roman voor volwassenen, uitgave bij Cossé. Een Gele, felgele, uh, ei-achtige kleur heeft het met twee. En ook met Pasen uit, volgens mij. Met paas. oh ja. ja en toch goed. heeft het het niet heel goed gedaan. Terwijl het waanzinnig goed ontvangen ja, is door, door de literaire critici. Ja. Uh, met twee kuikentjes uh, op de voorkant. En, en nu ligt daar, ik heet Olivia. En daar kan ik ook niks aan doen. Het ziet er minstens zo mooi uit. Met een meisje voorop en een woonboot op de achtergrond in een tuin. En dat is ongeveer de situatie waarin we terechtkomen. Daar gaan we het uh, zo over hebben. Ik vroeg je of, of er nog nieuws was waar jij iets aan toe wilde voegen of iets over wilde melden... zei ik ben niet zo nieuwzig. Nee, klopt. Ja. Volg je het helemaal niet? Ja, ik volg het wel, maar um, ik, ik vind het heel moeilijk om er wat van te vinden. Zijn, wat sorry. een verademing is in deze tijd. <laughs> ja, ja, misschien wel. Ja. Dat is ook waarom ik dus heel graag een column zou willen... maar tegelijk denk je, ja, dan kan ik dus niet over het nieuws schrijven. Want ik, ik denk heel vaak bijvoorbeeld uh, dat, dat er... hoeveel is het ook weer miljarden die verdampt zijn... Nou, dat, dat snap ik helemaal niet. Dat zie ik helemaal niet voor me. En dan zou dus het stukje Jij alleen Jij ziet maar gaan... alleen nog... iets wat verdamp is. Natuurlijk een prachtig woord, toch? Ja, oké, maar, ja, okay. maar dan, dat gebeurt dan heel snel. Ja, er zijn dan zoveel onderdelen van dat nieuws... die ik al niet helemaal voor me kan zien... of die ik alleen maar na zou praten voor mijn gevoel... dat ik er dan niet... dan vind ik er dus niks van. Dan blijf ik een mm. beetje hangen in me verbazen over... Uh... Hoe dat kan en überhaupt waarom mensen toch altijd maar. waarom je nou steeds winst moet maken als een bedrijf. Dat, dat klinkt heel naïef misschien, maar dat zijn dingen die ik me oprecht afvraag. waarom dat moet? Waarom zou je elke keer 10% meer moeten hebben? Ik, ik hoor niet? een geweldige column, toch? Ja? Als je op die manier <laughs> naar het nieuws kunt kijken. en er zo over kunt schrijven, dan zit je. Ja, Goed. Ja, nou ja, ja, misschien. Open sollicitatie. Ja, zou je het willen? Een column, ja, dat me ja? heel leuk. Ja, ja, ik, ja ik, nou, ik probeer het op mijn website al heel lang. maar daar komen dan echt helemaal niet-nieuwsige verhaaltjes uit. Mm -hmm. En die zou ik ook heel graag ergens onder dak willen hebben. Maar tot nu toe ja, kan ik ook zelf niet zo heel goed bedenken waar dat dan moet. Want ik zou het ook echt heel, me heel leuk om elke dag een stukje te moeten schrijven. Om ja. je, jezelf daartoe te dwingen. Ja. Het gevaar is dan wel dat je aan al die andere dingen niet meer toekomt. Namelijk dat boek. Ja. Want er is alweer een nieuw boek waar je aan bezig bent. Ja. En je komt uit de journalistiek. Want je hebt uh, uh, vrij lange tijd uh, recensies geschreven. Voor zowel NRC als uh, de Volkskrant. Ja, klopt. En volgens mij was het nogal een beslissing om daaruit te stappen... en echt voor fictie te kiezen. Ja, klopt ook. Ja, en die column die zou dan voor mij ook onder fictie vallen, hoor. Ik zou niet een journalistieke uh, column willen Het zou wel meer verhaal moeten zijn. Hm. En ja, nee, het was zeker een beslissing, want sowieso uh, Ik schreef veel over theater. Dus dat betekent ook dat je drie, vier keer per week in het theater zit. En uh, ik ben heel ijverig, denk ik. Dus ik had wel echt een neiging om dat ook allemaal heel erg te volgen. En ik vind dat ook echt dat je dat moet doen. Dat is mm -hmm. een verplicht aan de makers natuurlijk om alles te zien. En daar zit je hoofd dan ook vol mee. Dus nog los van de tijd heb je gewoon een hoofd wat vol met... ...andermans werk zit. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil gewoon zelf. En nu mijn eigen werk. Ja. ja nou, dat is behoorlijk gelukt. Ja. Want uh, ik heet Olivia en daar kan ik ook niks aan doen... ...is inmiddels uh, vertaald in het Duits. Ja, uh, maar wordt vertaald. En er werd nog even om gevochten Er ja, waren er wel drie ja. Duitse uitgeverijen die het wilden hebben. En er, en er is ook meer. sprake van dat er in de Verenigde Staten ook interesse is. Ja. Is daar al duidelijkheid over? Nou, de, die vertaling heb ik al gezien. Dat, daar, daar heb ik echt met de vertaler ook aan gewerkt... En uh, Lemneskaat heeft een poot in Amerika. Dat heet Lemneskaat USA. En daar zit, ik hoop dat ik het goed zeg, volgens mij is die, zijn voornaam weet ik niet, Roxborough. Hij is, zei mijn, uh, zij, zij, uh, Jean Christophe Van Boelen. dat is meneer mm -hmm. Lemneskaat zeg maar, die uh, ook redacteur van Roald Daal is. Die uh, Roxborough geweest. en die doet het daar. Ja, ja. En die vond het liefje heel mooi, wat ik echt helemaal geweldig vind natuurlijk. Dus uh, ja, die gaat het daar verspreiden. Als het goed, is. ik geloof dat het volgend jaar gepland staat. Spannend. En hoe gaat het daar dan heten? Dat is een goede vraag. Want uh, Olivia is daar helemaal geen bijzondere naam. Want ze hebben daar, of niet, althans, die heeft niet die connotatie mm -hmm. die we hier hebben. Dus daar gaat het. misschien heet ze uh, Dolores. <laughs> En uh, Muriel, dat was ook nog. En dat leek mij wel leuk, omdat het in het Nederlands ook weer... dan krijg je zo'n zo muur, wordt dan ook zo'n onprettige afkorting. Dus. Maar daar is laatst woord En dan, dan mag jij, afgezicht. nee precies, en dan ga jij over meebeslissen, neem ik aan. Ik hoop wel dat ik in ieder geval, ja... Ik ben nu al dus aan het meedenken over wat dan Welke kan. Welke naam dat dan moet zijn. Ja, want er was ook sprake van My name is Olivia, punt. En dan, maar dan mis je natuurlijk. Ja, de crux, de grap. Ja. Ja. Goed, uh, luisteraars kunnen zich melden. In het komende uur kunnen vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Uh, uh, meld u bij onze website radiokunststof.nl. Goed, Joey Schmid. Um, uh, er was een moment dat je viool speelde, al vanaf vrij jonge leeftijd. En uh, uh, je bent met je viool dus vertrokken toen je een jaar of vijftien uh, was. En uiteindelijk ben je in Barcelona terechtgekomen. Uh, je was journalist bij de Volkskrant en uh, de NRC, theaterkritieken schreef je. Je hebt nog even bij Van Dikhout uh, gespeeld, ja, op die viool. En um, je hebt niet bij Starbucks uh, gewerkt in New York, maar wel daar geschreven. Ja. Gewoon aan de koffie en dan uh, dat boek schrijven. Daar heb je Leopold geschreven. Klopt. Ja. Ja. En uh, nu is daar dus uh, die nieuwe jeugdroman Ik heet Olivia en daar kan ik ook niks aan doen. Een boek dat begon in de trein, heb ik me laten vertellen. Ja, klopt. Hoe ging dat? Nou, um, volgens mij beginnen alle verhalen die ik voor me zie onderweg... als ik in beweging ben. En um, zou ik ook iedere schrijver willen aanraden. Iedereen die wil schrijven is echt ontdek je plekje. Sommige mensen schrijven aan bureaus, dat, dat weten we. Maar volgens mij zijn heel veel mensen veel geschikter... om op rare plekken te schrijven. En ik ben daar één van die mensen. En dat wist ik bij Olivia al wel, maar bij Leopold nog niet. Dus vandaar dat in Starbucks wel lukte en thuis niet. En... Want wat gebeurt er dan als je aan zo'n uh, toch wat krakkemikkig tafeltje... in zo'n shop waar er van alles om je heen gebeurt? Dan... Ja, mijn theorie, oh, want ik weet het niet helemaal zeker... Ja. is dat ik het een beetje eng vind om in mijn eentje in een, uh, nou ja, een Starbucks bijvoorbeeld te zitten. En, dan, en vroeger zijn je dan gaan roken of zo, of iets anders. Maar ja, ik, daar ben ik mee gestopt al heel lang geleden. En dan, nou ja, dan ga ik dus schrijven. Vooral als ik niet iets bij me heb. Dan, en dan, het is een soort van verstoppen... Um, in een andere wereld. En het feit dat ik blijf zitten komt volgens mij... omdat ik dan stiekem toch denk dat mensen me heel raar vinden. Dus dan denk je, ja, als ik nu opkijk... dan zie ik allemaal mensen die me heel vreemd aan zitten te kijken... en dan schrijf ik dus maar heel lang door. Maar dit heb jij jezelf gemaakt. Het, nou, het is meer een soort, ik heb het me afgevraagd van hoe kan het ja. nou toch dat ik ja. thuis. Want ik, ik, ik zou niets liever willen. Ja, toch wel denk ik dan lekker veilig in mijn boot een beetje zitten schrijven. En niemand kijkt. En dat, ja, dat heeft iets heel, uh, heel veiligs. Als ja. Maar ik kan het echt niet. Ik probeer het af en toe en dan nog steeds. Ook omdat het, mezelf... het toch wat praktisch is, lijkt me, om thuis te schrijven. Ja, ook. Ja, ook. Het is praktisch en het is uh, nou ja, makkelijker. Want omdat ik het dus een beetje eng vind... kan ik dus ook echt als een, een zot heel lang door de stad fietsen... Eh, op zoek naar de plek waar ik durf. En hoe enger ik het vind, hoe... Uh, ja, dan kom ik in de V&D terecht of zo. En hoe dapperde ik me voel, hoe meer ik in een soort stamkroeg terechtkom... waar mensen dan toch nog net hallo... en dat zeg ik hallo terug, dat durf ik dan en zo. Maar... Maar, maar, maar goed, Olivia, en, ja. ja. ja en, en dan heb je een heel klein boekje waarin je het allemaal opschrijft. Ja. En dan uh, thuis wordt het wel uitgetypt. Ja, ik schrijf met de hand met, met vulpen en thuis, uh, ja, thuis typ ik het dan over. Hm. Ja. En wordt er dan nog veel veranderd aan het materiaal? Ja, eindeloos. Ik heb honderdduizend versies. Ja. En dat gebeurt dan wel thuis? Ja. Nee. Nou, ik typ het in de computer, dan, ga ik, dan print ik het. En die printie neem ik ook weer mee. En dan ga ik weer eindeloos zitten krassen. En dan zet ik het weer in de computer en dan print ik het. En dan. Ik heb ook speciaal een, een verantwoorde printer gekocht. Want ik had echt eindeloos ja. veel cartridges die daar verdwenen. Maar ja, nee, zo uh, is eigenlijk altijd wel buiten. Misschien moet je uh, om te beginnen even een klein stukje voorlezen uit Ik heet Olivia. En dan het fragment waarin het over haar naam gaat. Oké. Okay. Zelf vind ik al mijn hele leven dat ik totaal niet op een Olivia lijk. Mijn ouders waren vast heel erg in de war toen ze me een naam gaven. Niet dat ik Olivia geen mooie naam vind... hoewel de lol er na een heleboel olijfje-wijfjes wel een beetje afgaat. Maar het hoort zo heel erg niet bij mij. Ik ben geen Olivia. Ik wil een andere naam schijn ik een keer tegen mijn moeder geroepen te hebben... toen ik nog een stuk kleiner was. Hoe had je dan willen heten? Vroeg mijn moeder. Vlieger, zei ik heel beslist. Een vlieger is een ding, geen naam, zei mijn moeder. Het mag wel, maar het kan dat mensen je dan de hele tijd willen oplaten. Daarna zat ik een tijdje nadenkend voor me uit te kijken. Krumpel, zei ik toen. Zo kwamen mijn ouders op krump. Beter dan Olivia, tenminste, dat vond ik toen. Ja, dit is ongeveer de stijl, dit is het meisje ten voeten uit. Hè? Omschrijf haar eens. Wat, wat voor iemand zie jij voor je? Het is ze is tien. Ze is heel stoer. Ze is heel direct. En heel inventief in het omgaan met eigenlijk alles wel. Gevoelens, situaties. Niet speciaal effectief, <laughs> maar wel heel inventief. Wanneer is ze bijvoorbeeld helemaal niet effectief? Um, nou ja, ze, ze, ze verzint, haar moeder is dus dood. En ze woont met haar vader in een uh, boot in een tuin... En op een gegeven moment bedenkt ze... Boot de, tuin, de boot staat in de tuin. De boot staat in de tuin, ja. En haar is vader echt... is kapper en die heeft zijn zaak in, in het huis... dat voor aan die tuin grenst. Ja, klopt. Ze zijn vertrokken uit Friesland toen de moeder doodging... en echt weggevaren met... die boot is van haar moeder geweest... en echt een beetje gestrand in een stad. En nou ja, dit was een braakliggend stuk terrein... en daar, nou, daar woont ze dan met haar vader. En dat is tijdelijk, dat is de afspraak. Dat is ook een beetje... het hele boek draait om die tijdelijkheid... En zij bedenkt dan dus in het kader van uh, niemand weet wie wij zijn... en we gaan hier ook zo weer weg. Misschien leeft mijn moeder nog wel. Ik zou, kunnen, <laughs> ik zou kunnen doen alsof ze nog leeft. Want als niemand erover praat, dan is het misschien wel echt. Nou ja, dat is een, ik kan me voorstellen dat ze doet, maar effectief is dat natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Hoe kwam je bij dit meisje terecht? Want ik zei net, het begon in een trein, ja, een laatste, ja. maar dan ben je nog niet bij Olivia. Nee, nou, ik, ja, ik was dus aan het, aan het reizen van New York naar Boston. En daar gaat de trein en heet het over een spoordijk... die heel hoog is door niemands land. Het is een beetje zo leger, rommelig land. En op een gegeven moment kwamen we langs een hele hoge schutting... wat ik al heel grappig vind, in, in een leeg land de schutting bouwen. En daarbinnen stond dus echt een soort tobbeachtige boot... En, en op het moment dat ik die boot zag, dacht ik, daar woont een meisje. En dat lijkt me nou leuk als daar een meisje in zou wonen. En, en dan kwam die vader eigenlijk daarna. En daarna dacht ik, ja, dat is het dan wel. Die wonen met z'n tweeën. Het moet een beetje onhandig wonen zijn. Dus dat doe je dan eerder met z'n tweeën dan met een ja. heel gezin. Dus nou, en zo. Ja, en hoe dan Olivier, Het begon, die eerste. Dat is eigenlijk wel uitzonderlijk. Die, die eerste pagina is, voor zover ik weet... eigenlijk precies zo als hij helemaal in het begin was. En normaal heb ik dat dus niet. Normaal, wat ik net zei, schrijf honderdduizend mm. keer. Maar dat begin van ik heet Olivia, en daar kan ik ook niks aan doen. De eerste zin, dat is eigenlijk altijd die zin geweest. En dat schreef je ook gelijk in die trein? Ja. Ja, het is echt een beetje als een personage tegenkomen... en dan kijken waar ze uitkomt. En ze lijkt natuurlijk op jou, die Olivia. Ja, weet ik niet of ze echt op mij lijkt. Ja, ik vind haar heel leuk of zo, Dus het zou heel leuk zijn als ik daar... Je zou leek. graag op haar ja. willen lijken. Want we vroegen het jouw uh, uh, goede vriendin. En die ziet allerlei uh, overeenkomsten. Ja. ze um, heeft kijken wat ze daarover zegt. Um, de verwantschap tussen Olivia en Joey. Beiden zijn heel vindingrijk en creatief, vinden altijd een manier om met de situatie om te gaan. Joey heeft een heel verfrissende en originele kijk op de werkelijkheid. Ze kijkt anders dan anderen, altijd opnieuw vanuit de verbazing. Bedenkt altijd theorietjes over het leven. Ja, dat is waar. Ja. ja. Nou, en dat geldt natuurlijk ook voor Olivia. Ja. Hoe is dat dan om als het ware een afsplitsing van jezelf op papier te zetten? Of is dat toch niet hoe jij het ziet? Zo omwerkt werkt het niet. Ik kan me voorstellen dat er een dag is dat ik dat denk. Dan lees ik het boek en dan denk ik, oh nou, dat, uh, dat ben ik of zo. Maar dat, zo, zo begint het niet. Het begint echt, nou, zoals je iemand leert kennen. Je komt, je komt elkaar een keer tegen en dan, nou, zoals de eerste keer was in Boston. En op een gegeven moment ben je in Boston, dus dan stop je ook gewoon met schrijven en dan... Mm -hmm. En dan maanden later, nou een maand later, of zo dacht ik. Nou ik lees het dus terug en dan ga je. Verder. Het is echt kennismaking. En natuurlijk dat klinkt dan een beetje, uh, ik weet niet, ik weet eigenlijk niet hoe het klinkt, maar op die manier ontdek ik iemand. Het geldt voor Leopold ook. En, ja, en dan, dan pas aan het einde van het boek denk: ik... oh ja, nou zo, zo is ze dus. En dan vind ik het altijd heel erg fijn. Dat is echt het allerleukste wat ik uh, me kan verzinnen is dat mensen een boek gaan lezen en dan precies dezelfde figuur zien. Als jij. Ja, en dan is het echt alsof je een vriend voorstelt aan de buitenwereld. En in het vooral geval van Olivia vinden ze er nog leuk ook. Nou, dat is echt, echt heel leuk. Want Leopold vonden ze meestal niet zo leuk. Leopold is een, een hele trieste man. Ja. Zijn vrouw was dood. Dus ja. uh, Olivia, haar moeder en, en zijn vrouw. En hij had zich teruggetrokken op een berg in, uh, in, in Spanje. Spanje. Ja. En uh, hij besluit dan om kuikentjes groot te laten worden. Ja, op zijn lichaam. Ja, ja hij wil heel graag zijn bodywarmer en, en, en een ja. muts. Vooral ja. op zijn hoofd. Ja. Ja. ja, dat vind ik echt heel mooi. Ik bedoel, het is ook echt geen leuke man hoor, dat is waar. Maar dat vind ik al zo, dat hij dat doet, dan ben ik wel helemaal... Dan mag je super. misschien niet leuk zijn, maar het feit dat je dat doet. Ja. ja. En waarom moest het nu een meisje van tien zijn? Want dan ben je toch opeens in een, in een ander genre terechtgekomen. Nou, ik dacht ook eigenlijk, ik, ik had helemaal niet bedacht dat ik een kinderboek. Ik dacht ook niet dat het dat was in eerste instantie. Behalve dan dat ze tien was, inderdaad. En uh, heb, was, er was nu wel trouwens. Mijn dochter van dertien heeft het gelezen. Ze zegt: Het is geen kinderboek. Ja, Ja. ja? want weet ze waarom? Um, volgens mij omdat ze het literair vindt. Ze vindt het een beetje raar geschreven, zoals ze zegt. Ja. En ik denk dat ze bedoelt dat het literair is. Oh ja. Ja. Nou, ik, ik denk wel dat het... Kijk, toen Lemnis zei dat ze het wilde uitgeven... dan weet je dat het een kinderboek wordt. Mm -hmm. En dat heeft absoluut invloed gehad op hoe ik verder ben gaan schrijven. Dus het is niet zo dat ik daar heel... Uh, ja, ik heb daar wel over nagedacht, mm -hmm. maar ik dacht niet... Ik ken ook eigenlijk geen kinder van tien. <lacht> dus het is nou niet dat ik me enorm in de doelgroep ben nee. gaan verdiepen... en wat is nou hun taal? Of het, in die zin is het ook geen kinderboek. Nou. Nee, het is gewoon een meisje van tien dat... Uh, Hele mooie dingen denkt en vindt en uh, ja. zegt. Ja, en een verhaal heeft. Ja. Waarom moest ze tien zijn dan voor jou? Hoe ontstond dat? Ze was eigenlijk elf. <lacht> ze was eerst elf, maar de redacteur zei de kinderen van nu... die zijn gewoon een jaar eerder volwassen. <lacht> dus toen werd ze tien. Eigenlijk was dat maar elf, tien. Dat is een beetje hetzelfde. Ja. En dan wel ongesteld, hè? Ja, ja, ja. Nou, dat is dan over overeenkomsten. Ik werd ook heel voorgesteld, maar ook op je tiende. Uh, op mijn elfde. Ja. Maar um, waarom is het tien? Nou, omdat ik het heel mooi vind uh, wat ik me althans voor mezelf herinner dat je dan nog, nog veel oprechter kan geloven in iets, terwijl je wel al enorm bewust in de wereld staat en je weet al heel veel. Je bent echt niet meer, uh, je gelooft niet meer in veeën of zo, maar wel in de maakbaarheid van de wereld. Dus als als we, zij kan echt besluiten, nou, die moeder is, die is een goed voorbeeld. Als ik besluit dat mijn moeder nog leeft, dan zit ze echt op het randje van dat echt geloven. Zonder dat je als lezer denkt, uh, goed, die is gek. <laughs> Terwijl je dat bij een volwassene wel zou denken natuurlijk, want ja, dat, dat gaat net te ver. Dus zowel de tolerantie van iemand die het leest, is veel groter, denk ik, naar een, een meisje van tien. Mm -hmm. En haar eigen vermogen om uh, de wereld vorm te geven is, ja, is groot. En hoe was jij als meisje van tien? Herinner je dat dan nog? Nou, dat geloven... Ja, dat is nog, maar dat is nog steeds wel zo. <lacht> dat, ik heb dat, dat is wel echt iets wat ik uh, heel graag nog... Dat is waarom ik schrijven ook zo leuk vind. Ik denk dat, dat, um, het, dat, je, dat je vorm kan geven aan wat je voelt... ook al weet je dat het de realiteit niet is... en het is toch echt voor jou, die combinatie. Die, dat vind ik nog steeds heel. Dat is denk ik toen begonnen... En ook het besef van nou, dat is natuurlijk niet, ik doe niet alsof dat mijn realiteit is of zo. Maar het is stiekem wel een beetje zo. Want als je schrijft, is het natuurlijk wel zo. Ja. En dat vind ik een waanzinnige uitvinding. En dat is precies wat deze boeken zo bijzonder maakt, denk ik dat jij inderdaad zo'n andere manier van kijken. Nou ja, wat die vriendin van je ook beschrijft, uh, is dat je net een andere manier van kijken en beleven en theorieën over het leven hebt, waardoor het zo bijzonder is. Want als mijn dochter zegt, het is een beetje een raar boek... dat bedoel ik niet negatief. Het, het, het, een beetje raar is leuk, raar. Oké. Okay, ja. Ja, <laughs> Nog even nou, voor de dat, is wel, dat vind ik wel ook best wel... Um, want ik weet natuurlijk niet precies in hoe... het is enerzijds heel mm. leuk om te horen... Ik, ik vind het fijn om anders te denken... maar ik weet niet precies waar dat dan zit. En ik ben ook wel bang soms... bang is een groot woord... maar dat ik dan te vaag word. Want dan kan ik het dus heel erg goed voor me zien... En dan ben ik enorm verhoudd. Bijvoorbeeld zo'n theorieetje ben ik enorm verhoudd ophangen. En dan kijkt iemand me echt aan. Zo van nou, dat slaat echt helemaal nergens op wat je zegt. Of dan klink ik enorm naïef, bijvoorbeeld. Hm. Of heel erg. Uh... Nou ja, verzin maar wat. En dus dat is, het, dat is dan zeg maar het nadeel ervan. Misschien moet je ter illustratie nog even een, een stuk uit het boek voorlezen. Waarin er een gesprek is tussen de juf, mm -hmm. de leerkracht uh, van de school. die ze zelf trouwens op internet heeft uh, uitgezocht. Want ze verhuizen dus van Friesland uh, nadat de moeder is gestorven naar een andere plaats. En ze heeft zelf op internet een goede school uitgezocht. En dan uiteindelijk, ze zit er al een tijdje, is er een gesprek met uh, de leerkracht, Juf ja. Jenny. Ja. Midden in de week liet Jenny me nablijven. Ze trok haar stoel achter haar bureau vandaan en kwam heel dicht bij me zitten. Ze zuchtte overdreven. Volgens mij heb jij al tijden geen huiswerk gemaakt, Olivia. Ik schudde mijn hoofd, het had geen zin om dat te ontkennen. je had me geholpen met wat sommen, maar dat was, dat was het wel. Ik snap het wel, Jenny rook naar boterham met honing. Ze deed heel lief en sponsig, zonder dat leraresachtige wat ze normaal had. Er begon aan de zijkant van mijn hoofd iets te bonken. Ik ging toch niet weer huilen? Blijkbaar ging huilen als je er eenmaal mee begon, steeds makkelijker. Ik had een overvol zwembad in mijn hoofd. Ik denk dat we het zo langzamerhand aan de klas moeten vertellen. Van je moeder. Nu zuisten mijn oren ook al. Straks legde ze een hand op mijn been. Ik schoof een stukje naar achteren. Dan weten de anderen waarom je soms wat, ging Jenny door, stilletjes bent. Maar ze pesten me toch niet meer? Het was er al uit voor ik had bedacht dat ik Jenny niet in vertrouwen wilde nemen. Milena is ermee gestopt, maar veel contacten met de klas heb je niet. Ik keek Jenny niet aan. Dat hoefde ik ook helemaal niet, contacten. Ik had Sascha. Maar dat ging natuurlijk niet aan Jenny's neus hangen. Kom, laat je me helpen, laat me je helpen, drong ze aan. Ik zei nog steeds niks. Het zal je opluchten en zo kun je het ook wat beter verwerken. Verwerken? Wat was dat nou weer? Natuurlijk kende ik het woord wel, maar wat betekende het nou echt? Hoe moest je een dode moeder verwerken? Wat moest je gaan doen als iemand doodging die niet dood mocht gaan? Bloemen, die kon je tot een boeket verwerken. Komkommers en vette kaas verwerkte je tot een salade. Maar een dode moeder? Opeens had ik zin om heel hard tegen Jenny's scheenbeen te schoppen. Maar dan echt heel hard. Oké, okay, Olivia, wat gaan we eraan doen? Nee. Wat Nee. Nee, ik wil niks vertellen. Het gaat niemand wat aan. Ik stond op en liep naar de deur. En voegde er heel direct nog aan toe. Er gaat niemand wat aan, Jenny. Tevreden liep ik de school uit. Ja, recalcitrant is ze wel, die Olivia. Wat voor leerkrachten hebben jou eigenlijk pro probeerd te rennen en, en hebben alle mogelijke moeite gedaan? Om mij te Dat redden? Dat moeten er nogal wat zijn geweest. <laughs> ja, eh... Um... Nou, ik, had een, ik was dus. Uh, dat, dat jaar dat ik in Den Haag op het Montsouri-liceum zat, was ik een. Eigenlijk Wacht niet... even, want je ging op je vijftiende. besloot je dus te vertrekken bij ja. je ouders. vandaan. Ja. Met slaande deuren of gewoon? Nee. Vioolkist op je rug. En... Met een uh, bakfiets. <laughs> ja, ik had een vriend die. Een, een, een vriend gewoon, die had een bakfiets. en die uh, wilde me wel rijden. En een ander vriendje die had een kraakband. en daar kon ik dan wel slapen. Op je vijftiende? Ja. ja dat Keurige was dan... ouders, leuke mensen. Leuke mensen, niks mis mee, Ja. Ja, zeker. Nee, is ook echt zo trouwens. En ze lieten hier gaan? Ja. Want ja, geen houden we aan? denk het. Ja. Ja. Ja, soms is dat zo, hè. Hm. Sommige dingen zijn zo. Tenminste, dat denk ik dan. Ik, ik, ik, weet, ik kan er niks anders van maken. Dat is hoe het ging. Hij had een bakfiets en ik woonde dus toen nog uh, in Oostgeest En uh, ik zat op school in Den Haag. Dus dat was 20 kilometer. Waarom zat je dan helemaal in Den Haag op school? Ja, Montessori Lyceum. En daar had mijn moeder ook op gezeten. En uh, nou ja, dat... Uh, leek ze wel nuttig. Dus, nou ja. En wel ja, passend waarschijnlijk? Ja, het was vooral voor mijn broer, volgens mij. De, althans, die is anderhalf jaar ouder. Dus die was in eerste instantie degene die bepaalde naar welke school we gingen. En we waren ook al uh, op de lagere school naar het Montessori gegaan. Dus. Hm. Nou, Oké, okay. het Montessori Lyceum in Den Haag. Daar kwam je terecht? Ja, en uh, nou, die vriend die had dus die bakfiets. En ik had vier dozen en een viool en een uh, matras... En ik herinner me heel goed dat ik... Het was natuurlijk enorm dramatisch, maar het is echt een heel fijn beeld. Dat ik op mijn rug, in die bakfiets lag. Want hij fietste ook nog eens heen en terug. Dat had ik heel goed voor mekaar. En dan al die bomen. Je hebt daar zo'n weg naar Den Haag. Dat is eigenlijk een snelweg. Maar er zijn heel veel hele mooie bomen naast. En dat ik als met die bomen voorbij zou gaan... en dacht, oh, ik ben vrij. Bevrijding. Ja, nou, zo kwam ik in Den Haag. Onderweg naar het kraakpand in Den Haag. En dan ondertussen zo zelfstandig dat je gewoon overdag naar school ging... en, en s'avonds oh ja, Feesten in het kraakpand. Maar. Ja. Nou, ik, ik dronk niet, dus dat viel wel mee. Dat, of ja, ik feest wil, maar dan meer een soort ja, hippie rondspringen, denk ik. Heel druk was ik. Um, en ik ging dus heel veel, uh, uh, vooral heel veel lift. Het was heel erg in, in mensen zoeken en de wereld zoeken. en Spanning zoeken? Echtheid zoeken. Ik wilde echte mensen. Ja, het was, heel, uh, het was heel belangrijk, vond ik dat. Ik had het gevoel dat het allemaal zo'n school dat was onecht. En, de, de en je was... ouders waren onecht? Nou, was ja, dat de klacht? Ik, ja, ik denk dat dat, nou ja, dat is dat eiweer, hè. Dat, dat paste gewoon niet goed. Dus het, het is heel gek om uh, op een gegeven moment te merken dat, je, dat je, het, het nest waar je vandaan komt je niet past. Het is een heel ingewikkeld gevoel. Dus het was niet alleen de naam die niet paste... maar ook die mensen door wie je was opgevoed, grootgebracht, dat paste niet? Nee, en, en, maar dus niet in heel veel opzichten wel. Ik bedoel, Ze hebben me enorm veel geleerd. En onder andere, dus door hen volgens mij ben ik niet aan de drugs gegaan. En niet, dus ik had een enorm bewustzijn van, nou, dat deed je allemaal niet. Zelfs een beetje te zeikerig, volgens mij. Maar ja... Het was wel heel erg zoeken naar dingen die me raakten. van dacht, hier gaat het leven, of ja, waar gaat het leven überhaupt... of van die enorme heftige vragen die je dan ook hebt... en dacht, die ga ik ook allemaal uitzoeken, en wel nu. Dat dacht, ik dacht dat dat kon. Dus, en dan helpt het echt wel om onderweg te zijn natuurlijk. Want dat is, dat is wel rauw en een beetje moeilijk. Dus je hebt, het ook, je hebt het wel eens koud en je hebt ook wel eens honger... En, uh, want je bleef niet in Den Haag, je ging van die school af. Nou, en... we, ik ging dus heel veel liften. We dat we, die, die, dat vriendje van mij had dus die vader die in die tipi in Cornwall zat, en uh, daar gingen we dan heel vaak naartoe. En die kende ook heel veel hippies, dus ik ging met de, je had een convoy met allemaal hele figuren die in, uh, in vrachtwagens door uh, Engeland trok. Tipi is zo'n Indianentent. tent. Ja. Zo'n Indianentent, Ja, dus ik, ik zat ook wel echt meteen in een heel rare uh, omgeving dat, wat heel erg juist voelde natuurlijk, want ja, dat dat was een... het nest waar je eigenlijk in op had ja het was in ieder geval echt. Het waren allemaal mensen die echt hadden gekozen, dacht ik. En uh, ik had nog wel heel veel grote woorden, hoor, toen ik kan ook eigenlijk. Ik heb het schreef toen ook heel veel, maar ik kan het echt niet meer aanzien. dat zijn nee, nee. is echt van die enorme gezwollen, maar ik meende het wel heel erg. Het was wel gezwolle tekst, maar daaronder denk ik, geloof wel dat ik echt iets zocht. En uh, maar ja, goed na een half jaar had ik dus een rapport met overal geen gegevens. En uh, toen was er een GG'tjes in GG, het is helemaal vol. Met g -G. En, uh, toen was er, en niemand wist het. Hè? Ik had niemand verteld, behalve Hella, mijn vriendin daar in de klas. Verder wist niemand van de leraar of wie dan ook dat ik was weggelopen. Want dan krijg je ook gedoe. Hè? Met, willen ze willen ze wat van je en zo. Dat wou ik niet. Maar jouw ouders hadden zoveel vertrouwen... dat er geen contact ontstond met een leerkracht. Van hoor, ze is nu uit huis. En... Blijkbaar niet. Nee, in ieder geval was hij heel verbaasd. Die scheikundeleraar, dat was mijn mentor. Daar ben ik toen echt voor het eerst langs gegaan. Ook Die mocht ik wel hoor heel graag, want ik mocht zelf kiezen. Die heb ik het toen verteld: van ja, het is een beetje lastig, kraakpand enzovoort. En die heeft toen alle leraren bewerkt. Uh, en uh, ik herinner me onder andere de lerares Frans, die van een soort enorme heks in een enorm lieve dame. die zei: We moeten maar eens gaan pizza eten samen. Dat ik echt dacht: Nee. Een soort Juf Jenny was dat. Nou, een beetje wel, ja. Ja, nou, ja. Dus nou zo, en toen heb ik, uh, heb ik dat half jaar heb ik nog heel hard geweten en het nog gehaald ook, hè? Dat, dat vierde jaar. En toen dacht ik, nou, nu hou ik hem op. Nu vind ik het leuk geweest. De uh, school is, uh, is allemaal niks. En toen kwam uh, Hannemieke in uh, Amsterdam en die zei... Uh, dat was een vriendin van mijn ouders. Uh, als jij twee jaar in één doet, dan wil ik dat je VWO doet. En dan moet je helemaal het kompens werken. En dan mag je bij mij wonen dat jaar. En uh, nou ja, de deal is dat je bij mij woont. En... Uh, en, en je examen eigenlijk haalt het. Een dus. soort reddende engel. En jij noemt ja. haar nu Hanne -Mieke. En bij Hanne -Mieke denk ik vreemd genoeg als het over schrijf gaat... al snel aan Hanne -Mieke Stamperius. Ja. De schrijfster, Hannes Mijnkema, het binnenste ei. Ja. Daar zijn we weer bij de kippen. En, uh... Ja, hoewel ik niet... Ik weet niet of ik toen al een boek van haar had gelezen, hoor. Trouwens. Dus... Maar gewoon een goede vriendin van je ouders. Ja. ja. Jouw reddende engel dus eigenlijk. Absoluut. Ja, zeker. Ja, in alle opzichten Want zij was natuurlijk... Ja... Kom ook, ik denk niet dat ik door volwassenen, in ieder geval op mijn vijftiende, heel erg serieus werd genomen. Nou, ook niet helemaal waar trouwens. Er was nog wel een vrouw in, in Den Haag die ook wel veel voor me heeft gedaan. Maar die, gaf ook, ja, die ging gewoon serieus in op wat ik wilde. En gaf dus ook een plek. Dus gaf de slaapkamer op om precies te zijn. Dat was dan mijn nieuwe uh, hok. En wat en, bij Olivia trouwens ook gebeurt. Dat iemand te slapen? Ja, ja, dat is waar. De ja, een mijn... kamer. <laughs> ja, nou ja, maar dat is ook op zich ook wel logisch. Natuurlijk. Als er iemand hmm. nieuw komt, moet je daaruit. Ja, vliegen. moet je naar een nieuwe kamer. Maar goed, dat is. Ja, nee, dat is, dat is wel zo inderdaad. Hmm. Ja. ja, en toen heb ik dus een jaar lang heel erg hard gewerkt, en je VWO-diploma gehaald. Ja. En toen vertrok je met je viool naar Barcelona. Maar voordat we uh, naar Barcelona gaan en de geschiedenis <lacht> daar induiken, uh, laten we je even horen op de viool. Mm -hmm. Want dat kan namelijk, want je speelde dus bij Van Dikhout. Nee. Niet zo heel lang hè? Nee. Want je vond het helemaal niet goed genoeg. Nee. Maar er bestaat materiaal, namelijk mm -hmm. uh, uh, live op Lowlands. Ja. Hoe heet de CD ook alweer? Of heb je hem vernietigd? Ja, uh? deed ik ik, hem verdrongen. Nou, in de fonotheek hebben ze hem liggen hoor. Luister ja, maar. Ook. Voor gisteren op vlucht, door vandaag te meer gedrukt. De morgen gevangen, is dit wat je bedoelt. Je zei, alles draait alleen. Jou en mij, is dit wat je bedoelt. Je ging de wegen ver van hier. Ik de wegen in mijn hoofd. Ze komen niet samen. Zich niet naar onze wil. We mogen niet vragen. Is dit wat je bedoelt? Doe je zijn Alles draait om Ja, Joey Smit op viool <laughs> met van Dikhout. Laat het los. Ja. Dit vind je dus heel erg? Ja, vind ik heel erg. Wat dan? Ik kan het gewoon niet. Ik, kan niet. ik heb nooit echt klassiek viool leren spelen. En ik hoor, ik hoor dat ook heel erg. En, ja, ik ben daarna ook gestopt. Hè. Van houd, uh, Ik had nog wel heel veel andere eigen bandjes. Maar na Van Dik ben ik gewoon met alles, alle muziek gestopt. dat dacht, ik ga gewoon schrijven. Maar wat, wat gebeurde er? Zag je het opeens of hoorde je het opeens? Van nou, dit kan echt niet. wat de ja, nou, een omslag zijn geweest. Dat je dacht, nu moest ik maar stoppen met veel. Ja, dit was het begin. Uh, Lowlands Live was uh, nou, heel kikken natuurlijk. En ja. toen gingen we doen. En um, toen hoorde ik het natuurlijk al meteen. Ik dacht, oh, ik speel vroeg. Ik kan die lange lijnen kan ik ook helemaal niet en zo. En um, ja... Het ging voor de radio, toen viel ik te laat in. Dat was ook al <laughs> Ik denk, nou, dat is ook niet helemaal goed. En toen, uh, het einde van de tournee, ik heb niet de hele tournee meegedaan hoor, maar uh, waren we in Paradiso uitverkocht? En ik zat, en dat was echt mijn droom. Hè. Toen ik in Spanje zat, dacht ik, ik word gewoon violist en dat ga ik doen. En dan ga ik daarmee mijn verhalen vertellen. Want het is altijd wel iets met vertellen geweest. met mm -hmm. doe dan met muziek en zo. En ik zat daar uh, onder die in die catacombes en ik dacht, dit is het het is echt het ergste wat je kan hebben. Want ik zit nu, dit is mijn droom. Enerzijds, uitverkocht oud Ik kende ook iedereen. Voor mijn gevoel, ah, Joey. En, en ik ga nu iets doen wat ik niet kan. Namelijk uh, klassieke muziek doen. Of althans, klassiekachtige lijntjes doen. En dat vond ik echt zo erg. En ik dacht, nou dat, dat, ja, die, die clash van die twee dingen. Toen dacht ik, hou er mee op. Doe het niet meer. En toen ben ik daarna ook echt gestopt. Ik heb nooit meer veel gespeeld. Maar had je het jezelf dan heel lang gemaakt dat je het wel kon? Of, of riepen anderen, ah, Joey, het is prachtig en geweldig. Wat, hoe, hoe kun je dat jarenlang doen, en dan toch uiteindelijk... Nou, ik speelde iers. dat kon ik wel een beetje. Bovendien heb je dan meer zigeunenachtige dingen, dat is ook anders. Dus in die zin... En volgens mij moet je op een gegeven moment wel ontdekken... Uh... Of althans, ik heb op een gegeven moment ontdekt dat mijn talent gewoon eindig was van viool. Ik ben gewoon niet goed genoeg. Niet zo goed als ik zou willen zijn in ieder geval. En er waren wel mensen die niet viool spelen. Of volgens mij die zeiden, oh, dat klinkt hartstikke leuk. Wat, wat ik ook dan wel snap. Maar de, als, als het eindig is... is Je wilt het gewoon niet... de beste zijn. Nee, ik wil niet moeten stoppen met leren. En ja. als je gewoon niet goed genoeg bent, dan voel je op een gegeven moment dat het stagneert. En dat was eigenlijk al een beetje aan de hand. Ik had natuurlijk lessen kunnen nemen, maar ik werd ook steeds afgewezen voor het consultorium. Dus dat was ook al. Had, dat was dan jazzmuziek, maar ik had de jazzfeel niet. Wat ook zo was. Maar ja, ze hadden geen uh, zigeunermuziek ja. in de aanbieding. En, maar het was vooral die eindigheid. Dat je denkt, ja, ik ben eigenlijk is mijn gehoor niet goed genoeg. Ik kon niet zuiver genoeg horen. Uh, mijn techniek was. Nou, aan alle, en, en met schrijven, uh, wat ik. Op zich ook wel deed, dacht ik, had ik dat allemaal niet. Daar zit nog steeds een soort grenzeloosheid in. Dat, dat, dat je alsmaar maar denkt. Oh ja, ik, ik kan dit nog niet en dat nog niet, maar ik kan het misschien wel leren. Een soort hoop van misschien ooit. En ook een ja, dat gevoel. En wanneer ontdekte je dat? Dat je kon schrijven en dat het misschien niet eindig zou zijn? Was het Hannemieke Stamperius die je daar toen al op wees? Nee, helemaal niet. Nee, uh, nee, want het was ook nog niet zo in die tijd. Daarna kwam natuurlijk dat hele Van Dikhuijt nog. Uh, nee, dat was, ik denk dat dat echt wel met Leopold was. Ik had heel veel tekst. Ja, maar goed, dan had je al een hele roman geschreven. Nee, dat was maar zeven platzijden. Ik had zeven oh. platzijden Leopold. Ik was met een vriendin op reis in Zuid-Spanje... en zag Leopold overal lopen... en schreef het als een vervolgverhaal voor haar... En toen ik thuis kwam, dacht ik, dat moet een boek worden. En dat lukte niet. Ik kreeg die man niet van zijn terras. Hij is een beetje depressief. Hij zit op een terras. En ik, uh -huh. ik wilde dat hij wat ging doen, maar dat deed hij niet. En ik sprak Christophe Boegwald, de uitgever van Conseil of een van de twee, en bij een, een journalistiek etentje. En die zei, het is mijn hobby uh, om naar dat soort teksten te kijken... En ik weet nog dat ik toen dacht, ik was zo'n 32, uh, van ja, hoe oud moet je worden om later als je groot bent schrijver te worden? En dus had ik hem aangesproken en ik weet, ik dacht, wat fijn, het is een hobby. Dus hij gaat het niet, alsof het net niet heel serieus genomen ja, ging worden. Hij ging het niet professioneel bekijken. Zoiets, ja. ja het ja. had een soort, uh, ja, wolligheid die ik heel fijn vond. En daarna, uh, toen had hij die zeven bladzijden gelezen en dat was eigenlijk wat ik net al zei, toen had hij gewoon Leopold gezien. Nou, dat vond ik zo gaaf. Dat, dat vond ik echt waanzinnig gaaf. En hij gaf me een hele goede tip. Hij zei: Je moet die man, je moet hem niet de hele tijd aan hem sleuren. Je moet gewoon achter hem aan gaan lopen. En niet, ja, niet als maar mensen of zijn pad sturen. Of, uh, uh, ja, en dat was. En, nou, door omstandigheden ging ik precies op dat moment ook naar New York. En zo. Uh, ja, Zoals want wat de deed je dan in New York? Hoewel we Barcelona... Want je ging dus eerst naar Barcelona. Ja. Daar wilde je leren vliegen. We gaan nu ja. maar even een sneltreinvaart ja. doorheen. Daar wilde je leren vliegen. Fantasie. Ja, daar wilde ik leren vliegen. Ja. De, dus ging ik een acrobatiek school doen. Hè. Ik dacht niet dat ik vleugels kocht of zo. Nee, ik, ging, ja, ik, ik dacht, vliegen lijkt me echt heel te gek, dat gevoel. Ik vind het ook altijd leuk als je hard over een hoebel rijdt. En ik dacht, dan, misschien kan je dat als je acrobatiek doet. En je kan het echt goed, je kan goed afzetten. Dan heb je een vlieggevoel. Dus ik wou daar een acrobatiek school doen. Ik had alleen geen geld. Dus het duurde even vandaar dat ik muziek ging maken op straat. Eerste op... straatmuziek met je viool. Ja. En ik bleek heel erg slecht te zijn in acrobatiek. Dat was een beetje tragisch. Ook al. Ja, ja, ja. Ik kan niet zoveel eigenlijk. Ik wil wel heel veel, maar het lukt niet allemaal. En hoe lang heb je dat dan gedaan, die acrobatiek? Les? Ja, de, alle, alle tijd dat ik daar was. Ik ben ook nog in, in Nederland, ben ik vechtsport genoemd. Dezelfde reden. Ja, ik geef ook niet snel op. Dat is dan misschien. Ik kan niet zoveel, maar ik ga wel maar heel Maar Aikido doen. En, en Japans zwaardvechten... dat ga ja. je dan wel goed te kunnen. Ja, dat kan ik wel goed, ja. Maar dat, is ook, dat kan je ook heel lang doen. Hè. Dat, dat is een soort acrobatiek. Is wel een beetje. Dat moet je wel jong een beetje kunnen. En als je die flikvlak niet kan, omdat je de hele toer je polsjes gaat... of op je achterhoofd landt, dan houdt dat echt wel op. Terwijl, eigenlijk dan mag je eindelijk opnieuw proberen. Dus daar kan je wel wat langer mee door. Maar het was in elk geval een zoektocht, begrijp ik uit dit alles. Ja. ja En was je gelukkig al die jaren? Was het, waren het mooie... Ik bedoel, vanaf uh, dat kraakpand in Den Haag... en dan naar Amsterdam gaan en besluiten om naar Barcelona... het klinkt allemaal zwaar romantisch. ja. Ja, het was ook wel heel romantisch. Het was ook heel romantisch. Ik denk dat ik uh, Barcelona wel redelijk gelukkig was. Maar. Uh, uh, de, de is, de is natuurlijk, er zit natuurlijk heel veel romantiek in, in, in tragedie. Het is een beetje de ja. rock'n'roll-romantiek die ik heel erg leuk vond. Dus, dus zit er ook best wel veel zware, ellendige, heftige uh, kanten daaraan. Maar als je die dan stug mooi blijft vinden, dan, dan kom je daar een heel eind hmm. mee. En wat komt er dan... Ik bedoel, wat Spanje bijvoorbeeld, en dan met Ierse straatmuzikanten muziek maken. Ja. Wat komt er onmiddellijk bij je op van dat was nadigheid eigenlijk? Nou, ik, ik ging naar Spanje en had heel veel geld. Of heel veel. Ik had, ik weet niet veel, uh, 500 gulden gespaard, Zo. wat ik heel veel vond. Uh, maar dat werd allemaal gejat onderweg, uh, in de trein. Dus ik kwam daar echt met alleen mijn viool en mijn kleren aan. Ja, dat klinkt... En toen was je hoe oud? Nou, toen was ik 17, denk ik. Of 16 zo. Ik deed, nee, ik was 17, denk ik, net 17. En, dat, uh, en dan sta je daar dus met zo'n Joekel mm -hmm. <laughs> en je viool, die je nooit meer hebt gespeeld. Maar het was gewoon het enige bezit wat ik had. Ik bedoel, ik had die viool meegenomen van mijn ouders. Het was een oud viool, maar alleen maar omdat hij duur was geweest toen ze hem kochten... en niet omdat ik nog speelde. En, en ik dacht, ik ga werk zoeken, maar ik sprak geen Spaans... dus ik <laughs> verstond niet wat die mensen tegen me zeiden. En ik weet nog dat ik daar de eerste dag was. En ik voelde me wel heel ervoudig. Ik had heel veel gelift en toen waren de twee Canadese jongens... die zeiden, nou, kom maar met mij mee. We gaan in de buurt van een camping slapen, want dan kan je s ochtends die camping op en douchen, of zo dat had ik dan. Maar die werkt heel ver buiten de stad, dus het was al een barre tocht uh, Barcelona uit. En dat is een enorm grote stad, bleek, we kwamen toen achter. En, uh, en, er en we lagen bij een sloot en er waren echt miljoen muggen. En die hadden het allemaal op mij voorzien. Dus ik werd de volgende dag wakker met een heel dikke wang. En die jongens ook best wel, maar ik was echt wel het ergste daaraan toe. En die haten me toen ook nog natuurlijk, want ja, ik had ze toch echt wel uh, iets mooiers uh, voorspeld dan, dan nou ja, dat soort dingen. En dat klinkt nu... Maar hoeveel beschermengelen kan je hebben? Want een meisje van 15 dat aan het liften slaat en dan op de 17e zonder geld in Barcelona aankomt. Ja. Het is toch afschuwelijk? <laughs> toch? Ja. Maar er zijn wel heel veel echt wel goede mensen hoor, op de wereld. En die herken jij onmiddellijk. Ik bedoel, waardoor. Ja, of ik, ja, ik was wel heel energiek. Misschien helpt dat, dat je heel blij bent altijd en heel druk. En dan trek je mensen daar wel in mee misschien. En geen angst kent? Nee, ik had geen angst. Nee, dat is echt pas veel later gekomen. Wanneer werd je bang? Um, toen ik terug was in Nederland. Um, poeh, toen ik 18 was. <laughs> of 19, also, ik weet niet meer precies. maar zo Ja, uh -huh. toen ik voor het eerst... Uh, God, ja, dat klinkt dus wel heftig. Maar ik denk wel dat dat het is voor, toen ik voor het eerst wat te verliezen had. Toen ik echt een, een plek had en dacht: Nou, misschien wil ik wel, wil ik wel wat. Wil ik wel echt wat. Dan wil ik niet alleen maar een beetje vliegen of zo. Hm. Want toen ja, had je. Ik zit nog wat te verzinnen eigenlijk. Ja. ja. <laughs> maar denk wel dat het waar is. Niet dat ik lieg. Maar. Um... Ja. Waarom denk je nu dat je iets zit te verzinnen dan? Want het kwam er wel. Had je toen een kamer? Of wat had je dan toen ik niks meer te verliezen had? Of was het iets anders? Nou, ik denk als je... Kijk, het voordeel van helemaal... van, de, van vroeg weglopen, van uh, niets hebben... maar ook niet aan drugs of zo zijn. Dus je hebt echt... Eigenlijk heb je... Ja, ik weet niet, je zal het niet met me eens zijn... maar ik zag het als geen problemen, want je hebt niets. Je kan je ook niet echt heel veel diep... Nou, en ik dacht ook nooit aan enge dingen als verkrachting... en dus in die zin... Achteraf gezien was dat wel naïef natuurlijk. Maar het voelt wel heel erg alsof je op dat moment bent waar je bent... en je hoeft nergens anders te zijn. Of het is heel erg... Uh, ja... Is dat helder? Mm -hmm. Dat weet ik eigenlijk niet. Het is wat het is. Dat is een beetje het gegeven. Je doet het met wat er is en daar maak je het beste van. En je bent niet de enige, want er liepen allemaal eerste Ierse straatmuzikanten rond... En uh, op een gegeven moment zat ik ook op die school. Dus de, de, de, er ontstaat wel een En waren leven. de mensen die je uiteindelijk trof en met wie je kennis maakte ook clean? Ik bedoel, geen drank, geen drugs. Dat nou, moet ook behoorlijk uitzonderlijk zo. zijn ja, geweest. Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk waren ze wel maar aan de drugs en aan de drank. Of, maar dat merkte je niet? Nou, dat, dat moesten zij weten. Of dat, ja, vond ik niet zo interessant ook. En ondertussen was er helemaal geen contact met je ouders? Um, jawel, jawel, ik sprak ze wel af en toe. Ja. En dan? Ja, dan vertelde ik wat ik aan het doen was. En waren zij nieuwsgierig? Ja. Ja, en als ze konden helpen, hielpen ze ook en zo. Dus we waren heel. Uh... Ja, het, ik denk dat we heel behoedzaam met elkaar zijn omgegaan in die hm. tijd. Dat dat. dat, dat... Ja. Sommige dingen gaan, kunnen niet. Hè? Ik, ik heb wel echt een geloof in dat dat, dat dat zo is. En dat is pijnlijk en moeilijk. En, maar als je wil, dan kan je wel weer een vorm vinden. En dat is dan misschien niet de vorm van... en ze nog lang en gelukkig. Mm -hmm. Maar het is wel een vorm. En ik denk wel dat we die nu gevonden hebben. Maar... Daar moet je wel even wat voor doen. Natuurlijk. Maar die eerlijkheid hè, die je nu hebt... van ja, een kip, het ei, het nest, het klopte niet. Ja. Heb je die eerlijkheid ook altijd gehad tegenover hun? Werd dat allemaal hardop gezegd en uitgesproken? Nee, dat stukje hebben we overgeslagen. Dat is, <lacht> ja, dat is echt de pijnlijke. Hmm. Ja. We hebben het wel geprobeerd, een paar keer. Maar dat is zo moeilijk. Nee. Zij hebben zo'n andere opvatting van hoe het ging. En terecht natuurlijk. Uh, ja, dat kan gaan. Dat gaat helemaal niet samen. En je volgende boek gaat over Barcelona. Ja. Het speelt zich daar af. Heeft het iets te maken ook met de geschiedenis. zoals je hem daar hebt ervaren. hoe je daar als. Ja. meisje naartoe ging? Jawel. Ja, zeker wel. En ik wil ook heel graag dat het gaat. Of ik, dat heb ik altijd. Hoor. als ik nog niet zo heel veel maar dan wil ik heel graag dat het over dingen gaat. Ik weet nog niet of het lukt. Namelijk. Dit... Wordt het een jeugdboek of een volwassen boek? Weet je dat dan? Jong-adult, uh, uh, denk ik. Ja ja. ja. ja, ik wil heel graag dat het gaat over keuzes. en over. Uh, ik las dat net in de VPRO-gids dat de moderne tragedie, niet dat het dat wordt, maar dat het gaat over de strijd tussen goed en goed. Vond ik heel mooie zin, omdat ik denk, het zijn de mensen die, het gaat wel voor een meisje van 15, um, de mensen die ze tegenkomen, die zijn allemaal goed. Die zijn allemaal in, of ze bedoelen het in veel goed. goed is ook weer zo'n woord, maar ze hebben echt wel geprobeerd om te leven. En het is alleen niet altijd even goed gelukt. En uh, ja, ik hoop heel erg dat het daarover gaat en dan toch nog leuk blijft. En spannend en zo. Ja. En gaat er weer iemand dood? Want dat is toch wel opvallend, hè? Twee boeken en een cruciaal. Terwijl het geen boeken over rouwverwerking zijn, want dat klinkt gelijk weer zo ja. zijig. Dat is het niet. Het is het ook niet per se niet, niet. Maar um, um, hoe komt dat eigenlijk? Heb je je dat zelf afgevraagd? Ja, ik denk dat dat wel met die echtheid te maken heeft. Hè? Als iemand dood gaat, dan ga je natuurlijk. Of je, maar de meeste mensen reflecteren dan. Nou, waar gaat het leven over en wat kan je eraan doen... Uh, om het ergens over te laten gaan, mocht het niet het geval zijn, tot dan toe. Dus dood de dwingt je wel tot, uh, uh, tot scherpe keuzes. En dat vind ik interessant. En ik voel ook als ik schrijf dat ik dan denk, ja... Nou, ook hier bij Olivia, ik, wil, ik, ik hoop ook heel erg... dat gaat over liefde tussen een vader en een dochter... die het ja. allebei moeilijk hebben, maar toch waanzinnig van elkaar aan het houden zijn... Maar waarom heb je een vader en een dochter alleen samen? Ja, als die moeder uh, weggelopen zou zijn, dan zou dat een item zijn. Dan, is ze, ja, dan moet ze daar natuurlijk over hebben met die vader. En dan is er gedoe met scheiding. En... Terwijl het is een super toffe moeder. Ja, ze is gewoon per ongeluk eigenlijk dood. Dat is gebeurd. Er zijn ook echt geen problemen met die moeder. Ik dacht, ja, dat is niet dat ik dat echt bedenk, hoor. Maar wel, dat is de meest uh, heldere vorm. En scherpste ook. Hm. En waarom is zij zo'n super toffe moeder? Nou, ik wilde sowieso heel graag dat Olivia. Maar wat is dat, in, naar jouw idee? Uh, iemand die de kind serieus neemt. Hm. Ja, en probeert zich ook in te leven en te helpen waar ze kan. Ja, totdat ze dan doodgaat? Ja, dat, daar is, dat, dat spijt haar ook. <laughs> en dan ben je zelf ook moeder, hè? Ja. En? <laughs> ja, superleuk is dat. Ja, maar hij is 2,5, dus we hebben nog geen diepzinnige gesprekken. Nee, je hebt nog de tijd. Want heb je daar dan heel erg ideeën over? Of, of is het iets wat gaat gebeuren en je ziet wel hoe het zich ontwikkelt? Nou, ik, ja, ik kan alleen maar hopen dat ik een hele toffe moeder ben. Maar uh, nee, ja, eigenlijk een beetje wat ik altijd doe. Dus proberen erbij te blijven, zo dicht mogelijk. Proberen te zien wat er echt is in plaats van wat je denkt dat er zou moeten zijn... Of wat er hoort, of wat men van je verwacht. Al die ingewikkelde dingen. En dat echt, dat is wel uh, waar het echt om draait. Want dat is wat, wat steeds opvalt... als je uh, het hebt over welke mensen je wilt zien. En... Terwijl het schrijven van fictie... natuurlijk niks met echtheid te maken heeft. Ja, en alles tegelijk. Hè? Want, want, want, want echtheid is wat voor jou echt is. En, en mij raken over het algemeen fictieboeken veel dieper. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar... En die, voelen dus ook veel, die komen veel dichterbij. En, dan, en dat is eigenlijk wel. Uh, dan kan de wereld wel beweren dat die echter is. Of dan hebben we wel een, een eurocrisis uh, om handen. <laughs> maar daar lig ik niet wakker van. En ik kan wel wakker liggen van een boek wat ik aan het lezen ben. Of van, of van nou, als ik Olivia aan het schrijven ben, van wat ze nou weer moet doen. Of hoe het verder moet. En dat is, dat is echt. Dat, dat is voor mij echt. Van welk boek heb je echt wakker gelegen? En wist je, als ik toch ooit daar in de buurt zou komen? Of zijn het er een paar? Nou, nou ik vind, maar dat, is wel, dat vind, vinden heel veel mensen. Maar ik vind Murakami heel fijn omdat hij zo ontzettend ver de, het surrealisme in kan. En dat je nog steeds blijft denken, goh, maar dat is eigenlijk heel normaal. Dat er een hotel bestaat op dezelfde plek waar geen hotel bestaat. Of dat, en dan denk ik, dat kan ik volgens mij helemaal niet. Want dat geloof ik zelf niet als ik het schrijf. En daarom is het dan heel aantrekkelijk om te denken dat dat kan. Ja, nou, je komt toch een eind in de richting met, uh, met Leopold. Nou, het kan echt, hè? <laughs> het kan, ja, het kan. Goed, Joey Schmid, uh, dank je wel. Um, ja, wat komt er op de tegel te staan? Nou, daar lag ik dus wel laatst wakker over. Niet over die tegel, maar ik lag wel wakker. En toen dacht ik, en die komt er dus ook op, de zin... <laughs> ik ben beter als ik schrijf. Ik ben beter als ik schrijf in alle opzichten. Nou, ja, dat geloof ik. Ja, beter dan ja, helderder, beter. Kan alles maar groeien. Ik vind hem mooi. Ik ben beter als ik schrijf. Joey Schmiets, ik hoop dat we nog heel veel van je gaan lezen. Dank je wel. Uh, Leopold, je eerste roman, is een uitgave van uh, Cossé. En ik heet Olivia. En daar kan ik ook niks aan doen. is een uitgave van Lemniskaat. Zo dadelijk uh, op deze zender twee dingen. Alice de Bruin in gesprek met politicus en oud-staatssecretaris Adso Nicolai. Hij is de nieuwe topman van DSM. En hij vertelt over zijn overstap. En vijftig jaar geleden begon de bouw van de Berlijnse muur. Herman Hutten. Is ook in twee dingen aanwezig. En hij handelde met de Oost-Berlijners over de bouw van die muur. Dank, tot morgen. Dank mevrouw Schmitz. Dit was aflevering 2328. Morgen ontvangen wij historicus Jaap Cohen over zijn boek What's New? Tot dan. Radio 1. Hey. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Goedenavond, luisteraars in de huiskamer.